Jongens, kijk nou wat een lekker wijfje zeg. Zeg, uh, heb je een vuurtje voor mij? Koek je erbij? We gingen met de familie eten in een restaurant. Koekje erbij? Ik ja, dacht lekker, eh, maar ook een eh, lekker veel smaak onderwijs. Wil ja. je een koekje erbij of bijt je liever in mij? Ik weet al wat ik wil vandaag. Je bent een heerlijke meid, ik wil jou voor altijd. Maar weet je wat ze zijn? Koekje erbij? Ik stapte laatst een kroegje binnen voor een glaasje bier. Hallo. Ja, nou. Ik dacht nog bij mezelf, wat een vreemde hier. Ik zag alleen en ze knipoogde naar mij De barman kijkt maar naar zij "Koekje je erbij, knel? Nee, euh, doe maar afwegen dat ik heb geen geld in de je een koekje erbij of wij ze liever in mij? Ik weet wel wat ik wil vandaag Je bent een heerlijke meis, ik wil jou voor altijd Maar weet je wat ze zei? Koekje je erbij? Nee, euh, dankjewel, lekker Kom verschijnen het me elke keer. De supermarkt, de friet en ja zelfs. Ze ja. nou, nou. Koei erbij?